2 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Een Kamermeerderheid vindt dat het kabinet transparant moet zijn... over ministersalarissen en over de vraag of er bewindslieden zijn... die meer verdienen dan de balken en de norm van 193.000 euro bruto per jaar. Staan geen ministers op de lijst met topverdieners in 2011... die het kabinet vorige week bekendmaakte. Maar volgens de AD komt een aantal ministers wel boven de norm uit... De minister salaris bedraagt 144.000 euro per jaar, maar door bijvoorbeeld vergoedingen voor huisvesting en dienstauto's zouden er bewindspersonen zijn die meer dan 193.000 euro verdienen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat het bericht in het AD niet klopt en komt later vanmiddag met een toelichting.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 In Algerije hebben islamitische extremisten acht buitenlanders ontvoerd... die op een gasveld werkten van oliemaatschappij BP. De ontvoerden zijn Japanners, Noren en Britten. BP erkent dat er vandaag een incident is geweest, maar geeft geen bijzonderheden prijs. Een Algerijnse overheidsfunctionaris zegt dat de aanvallers uit het noorden van Mali kwamen. Hij vertelde dat er onderhandelingen aan de gang zijn met de ontvoerders. De PvdA relativeert het belang van een onderzoek van het Centraal Planbureau over de verkiezingsprogramma's. Volgens de CPB is uit het verkiezingsprogramma van de VVD meer terug te vinden in het regeerakkoord dan uit het programma van de PvdA. CPB zegt dat 59 van het programma van de VVD is opgenomen in het regeerakkoord en 42 van dat van de PvdA. Een formatie is natuurlijk meer dan een optelsom van maatregelen. En het gaat ook helemaal niet over winnen of verliezen. Dus zou ik een formatie ook helemaal niet willen zien. We hebben een coalitieakkoord gemaakt in tijden van economische crisis. En ik denk dat het pakket samen evenwichtig is. En in totaal vind ik dat we met dit akkoord sterker en socialer uit de crisis komen. En dat is voor ons de kern. Aldus, PvdA-kamerlid Nijboer. Door de kou in Nederland en omliggende landen draait het gasnetwerk van de Gasunie op volle toeren. Zowel maandag als dinsdag stroomde meer dan 500 miljoen kubieke meter aardgas door het netwerk. En dat is flink meer dan het daggemiddelde in januari, 380 miljoen kubieke meter. Het dagrecord is nog niet gebroken en dat ligt op 545 miljoen kubieke meter. En was op 7 februari 2012 en het was toen nog een stuk kouder dan nu. En hoe koud is het dan nu? Het weer, temperatuur rond het Vriespunt... in het oosten min 4 en overal zonnig en droog. Alleen in de kustgebieden nog kans op lichte sneeuw. En ook morgen veel zon. ANWB Verkeersinformatie files op de ring van Amsterdam. De A10 tussen Zeeburg en Watergraasmeer. Twee kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. En na een ongeluk op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda... bij de Van Brinoardbrug twee kilometer... Ook daar twee afgesloten rijstroken. Maar door die file loopt het ook aardig vast op de A20... vanuit Hoek van Holland naar Gouda... bij knoppen Terbrechtseplein, 6 kilometer. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbeth Grutteken en Thijs van den Brink. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Ik dook je. Wacht eens even, wacht eens even, wacht eens even, wacht eens even. Hierbij wil ik u verzoeken mij uit te schrijven als gelovige. Mijn gegevens geheel te verwijderen uit de administratie en mij hiervan een afschrift te sturen. Ik ben er klaar mee, klaar mee. De, de conferentie van uh, katholieke bischoppen heeft besloten dat het nu toch echt makkelijker moet worden voor mensen die de rooms-katholieke kerk willen verlaten. om zich uit te schrijven. Erik van den Berg, u heeft een site die uh, mensen daarbij helpt. Bent u zelf ook een kerk verlaten? Ik ben geen kerkverlater, integendeel. <laughs> integendeel, maar u maakt het andere mensen wel makkelijker om dat te doen? Um, ik, heb, uh, ik ben initiatiefnemer van katholiek.nl, dat is de grootste rooms-katholieke website uh, in, uh, in Nederland. En uh, wat wij doen is uh, een x aantal pagina's over hoe je kan toetreden tot de kerk, en dus ook één pagina over als je er uh, niet meer bij wil horen. Op aan tafel zit Rob de Vos. U bent uh, Nederlands consul in de Verenigde Staten in New York. En deze week met een heleboel andere ambassadeurs even terug in Nederland. Uh, vanochtend op bezoek geweest bij de koningin? Nee, we waren uh, aan het begin van de week waren we uitgenodigd door de koningin in, uh, in Amsterdam. Ja, en, en krijgt u haar dan ook te spreken? Want u bent met een heleboel. Of hoe gaat dat dan? Ja, sommigen die, die spreken de koningin. Afhankelijk van het... Uh, dit keer niet. Uh, afhankelijk niet, van was, het onderwerp. Ja, was u niet belangrijk genoeg? Of, uh... Ja, nee, maar de koningin maakt natuurlijk een selectie. Ah, ja. En uh, doet het op een... Uh, Wordt daarin geadviseerd? In dit, geval, in dit geval was er geen aanleiding om, uh, om ja. met de consul-generaal in New York te spelen. Nee, wat niks touds gedaan. Vrijdag is het 50 jaar na de hel van 63. Historicus Manix Kolnaas maakt daar een aflevering over van andere tijden sport. Want de hel van 63 dat is de Elfstedentocht van 63 voor de leken onder ons. En Henk Gemser, die hier ook is, die reed er mee. Is dit inderdaad uh, de hel van 63 het hoogtepunt in de Nederlandse schaatshistorie? Ja, ik noem hem over... liever niet de helft van 63, die uitzending. Want zo heette die film. En die film vond ik wat minder goed. <laughs> wat, <laughs> het is, wat u vanavond maakt, is veel beter. Nou, het is in ieder geval uh, feitelijk... en gebaseerd op, uh, op archiefgegevens... en de verhalen van, uh, van de hoofdpersonen daar. We hebben, en dat is... Toch eigenlijk wel raar voor zo'n uniek fenomeen... als die tocht van 63. We hebben heel feitelijk van, van kilometer tot kilometer gereconstrueerd... hoe die tocht nou werkelijk verlopen is die Paping gewonnen heeft. En eh, ja dat de drie hoofdpersonen, de nummers 1, 2 en 3... Reinie, Paping, Jan Uitham en Jef van den Berg... alle drie nog leven en goed bij geest zijn... maakt dat natuurlijk helemaal tot een uitdaging die dit jaar per se gedaan moest worden. En ook aan tafel ethicus Guilene van Tiel. Straks hebben we het met haar over de uitspraak... van de nieuwe politiechef van Oost-Brabant. In een interview voor Omroep ba Brabant heeft hij gezegd... dat hij inbraak even erg vindt als verkrachting. Dichter bij de dag is vandaag Onno Costes. Het gedicht over deze uitzending hoort u tegen half vier. En wilt u uw mening kwijt... bijvoorbeeld over de uitspraak van de korpschef... die inbraak en verkrachting even erg vindt... ga dan naar onze website, dit is de dag.nu... naar onze Facebookpagina... of reageer op Twitter via de hashtag DIDD. Erik van den Berg, we gaan het hebben over je laten uitschrijven uit de Rooms-Katholieke Kerk. Dat werd nogal actueel naar aanleiding van een van de toespraken van de paus rond kerst. En nu maken de bisschoppen bekend dat het makkelijker moet worden. Was het erg ingewikkeld tot nu toe? Uh, het ligt een beetje aan hoe je, het, hoe je het beschouwt en ik denk dat je daar eerst iets, iets voor moet zeggen. Uh, ja, het was misschien wel ingewikkeld. Maar vooral de mensen die zich nu uitschrijven... die kwamen feitelijk al niet in de kerk. En ik kan me voorstellen dat als je heel lang niet meer bij een club zit... dat je dan goed moet zoeken waar je moet zijn. Um, dat komt bij, uh, stel je voor als je bij een parochie moet zijn... en die parochie bestaat niet meer. Dat komt nog alles voor. Dat komt nog wel eens voor. Ik bedoel, er zijn fusies en er zijn kerksluitingen. Dus dat, dan wordt het ingewikkeld om eerst te vinden... Van bij wie en aan, aan welk loket moet je zijn. Ja. Nou, de bisschop hebben blijkbaar bedacht dat het misschien toch makkelijker moet. Kunnen ze dat zelf beslissen of moeten ze dan toch eerst even bellen met Rome om te vragen of dat mag? Ik denk dat ze zelfstandig genoeg zijn om dat zelf te kunnen besluiten. Ja? Dat ja. soort bevoegdheden hebben ze wel. Ja, ik vermoed van wel. Ja. En wat zou ze bewegen, denk je, om mee te werken daaraan? Want het betekent ook dat meer mensen de kerk gaan verlaten. Ik weet niet of dat meer mensen de kerk hierdoor zullen verlaten. Ik denk wel wat er zal gebeuren is dat mensen die de kerk al hebben verlaten... het nu makkelijker wordt gemaakt om zich te laten uitschrijven. En dat vind ik eigenlijk ook wel goed. Ik bedoel, als je ergens bij een club hoort, dan word je met alle egaars binnengehaald. En ik vind dan ook, als, je, als mensen weg willen gaan dat je dat zo goed en zo netjes mogelijk moet doen. Je ze, was het te ingewikkeld voor mensen om te verdwijnen? Nou, misschien wel. De, de, de, er zijn nogal wel wat verhalen naar boven gekomen... van mensen die, die obstructie kregen... of die, uh, die, waarin ze vijf brieven moesten sturen... en dat ze niet wisten bij, waar ze moesten zijn. Dat was niet standaard, vijf brieven sturen? Nee, dat is niet standaard. Maar de, de, de, de, de procedure die zit wat ingewikkeld in elkaar. Eén, zeg maar, door het feit of dat een kerk nog bestaat, ja of nee. Want je moet altijd terug naar de kerk waar je ooit gedoopt bent? Het ligt er aan wat je wil. Er zijn twee verhalen. Je hebt een groep mensen die zich willen laten ontdopen. Ja, en je hebt een groep mensen die zich willen laten uitschrijven. Dat, dat zijn, zijn twee verschillende, verschillende dingen. Oh, oké. Okay. Want dat, dat loopt ook wel door elkaar, denk ik. Ja, er zijn twee verschillende dingen. Sowieso in de beleving. Want een katholieke kerk zal zeggen van ja, ontdopen dat kan helemaal niet. Uh, ik vergelijk het maar even als Ajax van Feyenoord heeft gewonnen van PSV. Uh, Kijk dan even je de dat... tijd. <laughs> Dat kan best. Uh, dan kan je dat niet herroepen. Die uitslag die is er. Of de, die gebeurtenis is er. Dat gaat niet gebeuren zondag hoor. Oh, okay. ja, het, uh, dat nou, absoluut niet, het, niet. absoluut niet. Daar zullen we maandag over praten. Nee, nee ik had, maar... heren, even terug. We hadden het over de kerk niet over voetbal. een gebeurtenis kan je niet herroepen. Dat is, uh, dat is feitelijk uh, wat er is. Uh, maar in de beleving is het wel zo dat mensen zich willen laten ontdopen... in de zin van, ik wil gewoon niks meer. In de lieden werd het al genoemd, ik ben er klaar mee. Ja. Ik ben er klaar mee, ik wil er niks mee te maken maar hebben. Maar je kan je dus eigenlijk alleen maar uitschrijven, je kan je niet laten... Je kan die niet laten ontdopen. Nou, ontdopen zeg maar, in de fysieke zin kan niet, omdat die gebeurtenis is gedaan. En uh, wat God heeft gedaan, dat kan je ook niet uh, makkelijk he, terugdraaien. He? Gelukkig maar, zou ik zeggen. Uh, maar je kan wel een doorhaling in het doopregister uh, laten doen. En dan heb je doopparochie nodig. En daar moet je dan op zoek Oké, maar dat is indien. dus weer iets anders dan je uit laten schrijven? Ja, uit laten schrijven is administratief uit laten schrijven. Dat je geen mailing meer krijgt. En dat je ook als zodanig met je adres en je privacygegevens niet bekend bent. Um, en ook geen lid meer bent. En in die zin dan ook geen lid meer bent. Nou, nou heb jij al langer die faciliteit op je website uh, gezet? En je zei ook al net uh, tegen Thijs: ja, ik ben zelf gewoon beleidend lid van de Katholieke Kerk en wil dat ook blijven. Waarom heb jij die faciliteit aangeboden? Omdat het netjes is. Uh, ik, ik, ik ben internetondernemer. En één ding wat je leert is om zo goed mogelijk aan klantenbinding te doen. En dat lijkt tegenstrijdig te zijn. Ja, want je raakt door ze Door mensen kwijt. Weg, we, ja. weg, te, weg te werken. He, zo, zo wordt het door sommigen gezien. Om dan uh, iets aan te bieden waardoor het makkelijker gaat. Maar het is niet meer dan logisch dat als mensen er klaar mee zijn of weg willen... dat je dan ook de faciliteiten geeft om, dat, om zo, zo, zo makkelijk mogelijk te laten zien hoe het werkt. Ja. En voor mij is het een middel dat... Het staat ook op die pagina van nou, uh, dit is zoals het werkt. We gaan geen moraal, uh, moreel praatje voorhouden. Iedereen is volwassen, je weet precies wat je, wat je wil of wat je doet. Maar laat gerust weten wat je motivatie ja, is. Ja, maar en als mensen dat dan doen, die mailen jou of die laten een, een reactie achter op die site. Ga je dan met, in, met ze in gesprek? Probeer ze ervan te weerhouden? Wat, wat doe je dan? Uh, ik ben niet zo van de overtuiging en van het evangeliseren om op die manier uh, zeg maar mensen te weerhouden. Maar ik vind het vooral belangrijk om als eerste te luisteren. Naar aanleiding van de actie van Harm Schilder. Eh? Dat, uh, dat was allemaal die uh, foto's op, ze, die, uh, op de binnenkant van de deur wilde plakken. Ik noem het maar even een afvallige galerij. <rhy vigilant> uh, maar naar aanleiding daarvan zijn er iets van meer dan 200 reacties gekomen... op, uh, op katholiek.nl. Oh. En uh, wat ik dan probeer is om eerst, in eerste instantie te luisteren... en te vragen van joh, wat beweeg je nou? Waarom uh, wil je die kerk verlaten? Nou, wat blijkt is dat driekwart uh, van die mensen in het gesprek laat weten van... ik wilde mijn hart luchten, ik ben er eigenlijk klaar mee... ik vind het zat. Um, maar als je het gesprek verder voert... En, en wat doorvraagt, dan zit er wat onder. En dan kan je een toelichting geven. Mm -hmm. Die ruimte die krijg je dan. Mm -hmm. En dan, dan blijkt dat driekwart helemaal die kerk niet veel verlaten. Nee, dus je zegt het gesprek aangaan. Wat waren de reacties toen jij dit zo mogelijk maakte... voor mensen, zo aanbood aan mensen... van, van, van mede-katholieken? Uh, nou, de, de, de pagina zeg maar waarin de uitschreven informatie staat... die bestaat al 4,5 jaar. Uh, in 2010, toen het seksueel misbruik in de kerk vreselijk uh, naar buiten kwam... toen kwamen de eerste reacties. Uh, en nu, de laatste tijd, sinds kerst, is dat weer wat uh, geïntensiveerd. Mm -hmm. Het is goed voor jouw bezoekcijfers. Uh, nou, daar gaat het mij niet om. Natuurlijk is het nee. goed voor de bezoekcijfers, maar dat, dat draait het niet om. Maar de reacties? Wat? wat, wat maar de, de reacties, reacties zijn het? tweeledig. Er is een groep zeg maar vanuit de eigen uh, katholieke achterban. Uh, is een groep van de, ja, ja, netjes dat je dat doet. Heel goed dat je dat doet. Uh, zo zouden wij het eigenlijk ook doen. En het bisdom Haarlem heeft bijvoorbeeld een pagina waarin dat staat. Uh, de ledenadministratie heeft inmiddels een pagina waarop staat... er zijn een aantal parochies waar ook dergelijke informatie staat. Ja, dus dus dat louter, is een soort van steun. louter, louter, louter bijval? Nee, het, geen louter bijval. Uh, dit weekend heb ik een aantal doodsbedreigingen... en andere bedreigingen gekregen... naar aanleiding van berichten in het Katholiek Nieuwsblad... Uh, die het allemaal schandalen vond waar ik mee bezig was. En, uh... en zijn dat dan ook mensen die zich identificeren die dit soort uitingen doen? Of, of weet je niet wie dat zijn? Ik weet wel wie dat zijn. Ik ga geen namen noemen. Maar dus echt ik mensen niet zo, uh... die jou dood wensten omdat je ja, dat een doet? Franciscaanse broeder, een wisdompriester. Een Franciscaanse is, uh... broeder? Een Franciscaanse broeder. Oh, ik dacht dat die heel ja. redelievend waren. Maar, ja, die, maar goed, het die... <laughs> wordt je dus ook niet in dank afgenomen? Nee, en dat begrijp ik ook wel. Kijk, dat van het Katholiek Nieuwsblad... Uh, nou ja, ik, ik, ik kom sinds 1 januari vaker op hun site dan, uh, dan de pauze. Dus nou, dat, uh, <laughs> dat zie ik als iets heel positiefs. Uh, tegelijkertijd uh, denk ik dat het blad uh, zichzelf moet afvragen... waar ze zich mee bezighouden om mensen op deze manier te bejegenen. Maar dat laat ik aan hen. Ja. Want wat doen ze met jou dan? Nou ja, door die berichtgeving krijg ik een doodsbedreiging. Ja, dus ze schrijven ik, uh... negatief over, waar, over jouw activiteit. Ja. Je zou ook kunnen denken, jij hebt wel een beeld... van de redenen waarom mensen zich uit willen schrijven. Ja. Uh, zijn er ook wel eens mensen van de kerk die jou raadplegen? En vragen van, Erik, wat is dat nou? Wat, wat motiveert mensen nou? En wat kunnen wij daar eventueel aan doen? Nee, niet, niet in concrete zin. Uh, ik, ik heb wel eens de gedachte dat het zou goed zou zijn als CASCI, het Statistisch Onderzoeksbureau voor de Katholieke Kerk, maar ook voor Protestantse kerken, een goed onderzoek zou doen naar die motivatie. Want ik krijg, nou, laten we zeggen, de afgelopen jaar iets meer dan duizend reacties van mensen die kenbaar geven dat ze uh, klaar zijn met de kerk, dat ze ja. de kerk zouden willen verlaten. Ja. Dus daar zit heel veel motivatie bij. Er zit een stuk uh, vroeg bij, er zit een stuk ongeloof bij van mensen die zeggen dat ze de, de groep die zich wil laten ontdopen. Dat zijn mensen die zeggen van ja. Mijn ouders hebben me laten dopen. Daar kon ik niet achter staan. Uh, ik weet helemaal niet wat het is. Uh, ik wil me uitschrijven. En een groep die, die wat kritischer is... naar aanleiding van, uh, van de uitspraken... die al dan niet terecht in de... In de of ja. op een goede manier hey, in de media terecht zijn gekomen. En waarom zou het goed zijn om er dan een onderzoek naar te doen, denk je? Nou, ook weer vanuit die webcare-gedachte. Kijk, de, de ideale klantenbinding... De kerk is geen website, hè? De kerk is geen website, <lacht> nee. gelukkig niet. Alhoewel, de PKN met een digitale kerk bezig ja, is. Dus, okay. uh, uh, wat dat betreft uh, gaat de tijd ook voort. Um, ik denk dat de ideale klantenbinding ook is mensen te helpen als ze weg willen. Want als je nu een, een positieve ervaring hebt op het moment dat je weggaat... dan kan het zo zijn dat op een later moment... Ik ging zo moment... lekker dat uitschrijven? ik ga weer terug. Nee, maar het kan zijn... Kijk, geloof, ik, ik, ik geloof dat een mens ongeneeselijk uh, religieus is... en of dat er nou in de kerk is of buiten de kerk... mensen zijn, re, uh, zijn religieus. En dat, dat merk ik ook in de reacties hmm. van de, uh, als, als mensen iets over hun motivatie vertellen. Dus dat betekent dat op een later moment... Het misschien weer relevant kan worden. Ja. Zitten trouwens mensen aan tafel die katholiek zijn en zich uit willen schrijven of niet? Nee. nee. Wel katholiek opgevoed, maar nee. niet uh, lid? Nee. Dus we nee, kunnen niet. Je bent dus ook ingeschreven. Maar dat is wat anders. Ja, wat ook. ik me wel afvroeg is: kost dit nou geld voor, voor de kerk en voor bijvoorbeeld het bijzonder onderwijs. als er officieel minder katholieken geregistreerd staan? Uh, nee. we, we hebben in Nederland nog steeds bijzonder onderwijs, wat ja, er Er is wel eens gesproken over kerkbelasting. Dat bestaat in Nederland niet. Dat betekent, hè, nu, we zitten nu in de tijd van de kerkbalans. Dus de inzameling van, van geld voor de kerken. Uh, de katholieke kerk moet zijn eigen broek volledig ophouden. Dus is uh, uh, niet afhankelijk of krijgt geen geld van de overheid. Dus het is niet zoals Facebook dat ze de voordeel bij hebben als het zo ingewikkeld mogelijk wordt om je te, <tom> eruit te gaan. Ja, Facebook is weer een ander verhaal. Dat is ook geen kerk. Maar, uh, nee, maar probeer daar maar eens van af te komen als je er helemaal in zit. Ja, dat, is, dat is een andere discussie. De, uh, maar in ieder geval, de katholieke kerk heeft geen financieel gewin of verlies uh, bij het uitschrijven. Verlitte vrienden, een grauwe griese kloot, het verste volle poezen van mijn bloed. Het lood van en Izen, van wie en waar ik geld verrit mezelf. Dat was, was de soundtrack van de film De Hel van 63. Daar gaan we zo met historicus Marnix Koolhaas, schaatcoach Heems Kempser over hebben. En straks praten we met Rob de Vos, Nederlands consul in de Verenigde Staten... en ook zitten hier aan tafel Ethicus Guylaine van Tiel en Erik van den Berg. Drie minuten over half zes. De eerste rijders vertrekken in de richting Sneek. Op dit traject van 23 kilometer met uitermate slecht ijs spelen zich in het nachtelijk duister de eerste dramatische tafrelen af... waarvan deze tocht zo vol zal zijn. Aanstaande vrijdag is het 50 jaar geleden... dat de tocht tochtende tocht van 1963 werd geschaadst. Reden voor schaatshistoricus Marnix Koolhaas... om voor andere tijden sport een aflevering te maken. Hij is hier te gast samen met Henk Gremsen, die meedeed. Uh, wat was het voor een tocht? Nou, redelijk lang. Ja, maar niet langer dan andere jaren toch of wel? Nou, dat kon ik toen nog niet weten, want dat was de eerste keer dat ik het meedeed. Ja, maar wat is uw herinnering eraan? Vele. En uh, Maris die noemde net al de helft van '63. Er zijn een aantal situaties waarin ik heb gezeten en zijn daarin meegenomen en, uh, en verbeeld. Wat ik me ervan herinner is dat ik, uh, dat ik eigenlijk heel erg groen, alhoewel ik een vries was, heel erg groen. En onwetend op een gegeven moment uh, in heb meegeschaat. Hoe oud was u? Ik was toen 23 jaar. 23. En, en, en sporter, topsporter op dat moment? Nee, topsport, Ja, wat is de definitie daarvan? Maar ik had heel veel sport gedaan... en ik was korte baankampioen van, van, bij de jongens in Friesland geweest. En uh, dan goed, ik kon schaatsen. En ik zat in militaire dienst. En, uh, dat, uh, dat, uh, een officiersopleiding als dienstplichtige. En uh, winterhard. Ah, ja. uh, dus weken achter elkaar. Dus inderdaad uh, in een uh, puptentje... Op de hei of ergens anders. Dus de omstandigheden die waren dus voor u niet heel bijzonder? Nou, dat, de winter, was, dat de winter was zoals hij was, dat was duidelijk. Maar dat je moest, moest schaatsen of niet schaatsen, maar lopen... dat was een ontdekkingsreis. Ja, ja, ja. Maar niks, er zijn talloze boeken geschreven over de tocht. Documentaires gemaakt, speelfilm gemaakt. Uh, waarom was het voor jou interessant om er toch nog weer een keer in te duiken? Ja, dit is eigenlijk de top van, van, van de piramide van 63. Uh, ik ben ooit, uh, tien jaar geleden, met, met het onderzoek begonnen. En toen heb ik uh, onder andere Henk Gemser en de, en de 68 uh, toerijders. die hem toen volbracht hebben. Uh, geïnterviewd en hun verhalen vastgelegd. en uh, daar een, een documentaire uh, over gemaakt. Want dat waren de jongens die echt het meeste geleden hebben. Uh, want toen Paping binnen was, uh, om een uurtje of uh, vijf. Toen was het nog licht en daarna begon de ellende En de toerrijders, dat waren de mensen die en niet de aan de wedstrijd de toerrijders, zoals BDM. nu ook, die gaan na de wedstrijdrijders van start. Nou, die kregen het uh, allemaal gigantisch voor hun kiezen. Die hebben vanaf Harlingen, uh, Henk kan dat, uh, <laughs> nog... Bijna meter voor meter reconstrueren hoe dat geweest is. Tot in, in, in, in Dochorm hebben ze nou ja, alleen maar afgezien. totdat er werkelijk geen ijs te bekennen was. Uh, strompelen over de. door de, de sneeuwstorm waar ze in zaten. Dat, dat, dat, ja, en uiteindelijk 69 maar hebben Leeuwarden gehaald. Godzijdank hebben ze de, een heleboel. in, in, in uh, Franeker al van het ijs gehaald. Want dat er geen doden is gevallen. die dacht dat is eigenlijk een, een, een groot wonder. Ja. Maar, maar dat verhaal is dus gedocumenteerd. Maar die mythe van Paping is gek genoeg... Ja, vanaf de dag dat hij gewonnen heeft een mythe geworden. Maar de mythe wat... van Paping? Wat is de mythe van Paping? Nou ja, de, die mythische overwinning die, die, uh, die hem een status heeft gegeven... Die, ja, ik vergelijk hem eigenlijk meer met Willem Barends... dan met, met een uh, reguliere sportheld. Ik bedoel, in, in onze uh, uh, geschiedeniskanon... behoort hij ook op die manier bijgeschreven te worden. Die, die, die, die, die prestatie overtreft... Waarom? Want je zegt pas na, pas na de wedstrijdrijders dus werd het echt zwaar. Ja, maar ook hij had het natuurlijk, natuurlijk gigantisch zwaar. En door die uh, mythe die over die tocht is ontstaan. mede vanwege dat lijden ook van die toerijders. is Paping natuurlijk het symbool, de icoon geworden. de naam die aan die tocht kleeft. Door iedereen uh, die uh, rond die tijd, uh, voor die tijd geboren is, kent die naam van, van Reinier Paping. Ja. Maar vervolgens. Uh, is er dus eigenlijk nooit gereconstrueerd... wat er nou tijdens die wedstrijd gebeurd is. Want hij is wel op tv uitgezonden... maar die uitzending is grotendeels mislukt. Het <gélacht> zijn hilarische beelden van Koos Postema... die eindeloos in beeld zitten roken. Want het was, het, het, het, het, het was live? In principe werd die live uitgezonden. Maar ze hadden geen verbinding. <gélacht> Alleen met de camera in Bartleheim die deed het. En met die bij de finish. Dus hebben totdat uh, Paping in Bartleheim kwam... heeft uh, uh, Postema, daar zit te roken. En af en toe kreeg hij dan een papiertje onder zich. Het schijnt dat ze nu... Meneer, was u erbij? Of zat u te kijken? Ik was wel oud, 11 jaar. En Reinier Paping is voor mij... Het eerste wat ik in de auto zei... Elfsteed toch 63? Ja, Rijnie Paping. En dan die ijsmuts. En dan dat van hem en dan ijs op je hoofd. En Bart dat, wordt u, dat is toch gewoon een begrip. Dat, uh, dat is natuurlijk wel, dat is en die paar leuk. beelden die kennen we inderdaad. Maar de ja. reconstructie van die tocht die, die was er niet. Nee. En ja, Die mannen zijn nu in de tachtig. Uh, dit was de laatste kans om ze nog één keer helemaal dat verhaal te laten vertellen. En wat blijkt, Paping heeft niet alleen maar eerlijk gespeeld. Mm -hmm. Zeker. En uh, dat geldt ook voor, uh, voor Uitham. En, uh, wat misschien... heeft Paping gedaan? Het opera moment Paping. <lacht> ja, maar gaat er goed voor zitten nu. Ja. Want dan schrik je ook meteen van de term. Paping heeft zich laten zuigen. En, uh, Zo heet dat, als, ja. als er iets volgens het reglement uh, verboden is, voor wedstrijdrijders althans, dan is het zich laten zuigen door niet-wedstrijdrijders. En wat is dat? En in vaktaal betekent dat dat je niet uh, mag steren achter iemand die niet aan de wedstrijd meedeelt. Want dat is gebeurd? Er waren vrijwilligers die en... als een soort haast voor hem fungeerden en voor hem ja, uitschaatsten? Dat gebeurde, Henk weet dat ook, in, in die dorpen waar je in het noorden langskomt, daar zijn allemaal jongens die vinden het fantastisch om een eentje met je mee te rijden. En helemaal als de kopgroep langskomt, om dan een eentje met je mee te rijden. Nou, in dat weer was het ook wel heel aanlokkelijk om dan af en toe ook een stukje mee te rijden en die jongens niet weg te sturen. Nou, dat heeft Papink gedaan. In ieder geval op het stuk naar Dokkum toe. Dat is ook, en dat is het aardige, we hebben daar de filmbeelden van ontdekt, is door de controleur die daar stond, op zijn brommer gefilmd. Die is er achteraan gereden, heeft de kleuren camera op Paping gericht en die zie je inderdaad uh, enkele honderd meter steren achter deze voorrijders. En dat heeft dus een protest opgeleverd ja, uh, na afloop. Ja, ik, ik ben geen advocaat van uh, Reinier, Reinier Paping. Maar ik moet toch zeggen, als je, als je dus die jongens dus tegenkomt en, en, en je ziet ze staan en ze schaatsen met je op, dan zijn er steekmuggen bij 30 graden boven nul. Je laat ze niet kwijt. En, het is dus niet, Ik het moest is, even nadenken, dat zijn lastige dingen die je eigenlijk kwijt wil. Je wilt we kwijt eigenlijk ook, niet, maar... Dus in die zin wil ja. dus je ja. dus inderdaad ook zeggen dat je er in ieder ook, op een of andere manier waarschijnlijk ook niks aan kon doen. Het gebeurt hier zo en je raakt het niet zo gemakkelijk kwijt. En als je dus iets tegen zo'n jongen roept die alleen maar Fries spreekt, dan verstaat hij het misschien ook. <laughs> nee. En de jury heeft het wel gezien, hè? De jury heeft het gezien. Toen. Ja, het is niet de... zo dat jij het nu onthuld hebt dat niemand het ooit geweten heeft. Nee, het nee, nee. Nee. is de, destijds direct doorgegeven aan de jury. Die man die dat uh, gefilmd heeft en gezien heeft, die, die was de controleur. Die heeft het doorgegeven. En de jury heeft toen wel iets raars gedaan, vind ik. Ze zijn niet naar Papingen gegaan en hey, we, uh, geef jij toe dat jij dit gedaan hebt of niet. Nee, ze zijn naar de nummers 2 en 3 gegaan. Jan Uithammer en J. van den Berg. En hebben gevraagd. Wat vinden jullie ervan dat dit <laughs> gebeurd is? En die zeiden. Paping en, is en de terechte dat is winnaar. ontwapenend, want ik, ik vind dat vooral zo pleiten voor het uh, sportmanschap van, van Jan Uitham, de nummer 2, de Groninger. Van, van Jeen zou ik het niet helemaal geweten hebben als die 2 was geworden. <laughs> okay. Maar Uitham die zei toen, ja, Paping had 22 minuten voorsprong. Wij zijn ook wel eens van die jongens tegengekomen. Uh, dan zal die een minuutje voordeel daarvan hebben gehad. Paping was absoluut de beste. Die moet de overwinning krijgen. En één ding wil ik niet... dat als hij gedisqualificeerd zou worden... dat ik mijn hele leven moet horen... ja, ja, ja. je hebt die ja. tot voor 63 wel geworden... maar dat was niet eerlijk. de beste was je toch niet. Je noemde de naam al J. van den Berg... die als derde eindigde doet in de aflevering... een opvallende uitspraak over een van de andere schaatsers. Anton Verhoeven. In die tijd begonnen de wielrenners... die begonnen al met... pillen noemen ze dat. Wat het was, weet ik niet. En hij was een van de eersten waarvan ik eigenlijk zeker weet... dat hij dus ook van die spullen gebruikte. Toen zegt hij tegen mij, Jeen, wij zitten beide kapot... en ik heb hier spul waar je sterk van wordt. Ik zei, nou, dat hoef ik dus niet. Maar ik denk dat hij dat wel gebruikt heeft. Dit, dit kunnen we voor geloofwaardig houden... Ja, want ik heb natuurlijk gecheckt bij andere rijders uit die tijd. En, en er zijn er meer die bevestigen dat deze Anton Verhoeven... die in 1978 al is overleden, dus ik kan niet meer bij hem navragen... maar dat hij thuis, hij was boer in het Brabantse Dussen... een soort van apotheekje had waar hij hele rare spullen uh, ja. had ondergebracht. En niet en alleen voor de koeien dus. Nee, nee, natuurlijk niet. Ja, wat en Wat was dat dan? Wat ze dan uh, zeer waarschijnlijk amfetamine. Want dat was de tijd dat in het wielerwereld uh, dat ook opkwam. Toen Hij had wel. goede contacten met de wielerwereld. Importeerde ook, ook fietsen uit, uh, uit België. En ja, in, uh, in 60 is de eerste wielrenner aan amfetamine al uh, overleden. In 67 is uh, het meest beruchte geval Tommy Simpson. Eh? Die op de mol van Toedo eh. neerviel. Uh, Henk, was u op de hoogte in die tijd dat dat toen al gebeurde? Of zegt u van... Uh... Oh, dat was mijn wereld niet. Hè? <laughs> ik was, was hoe uh, heet het, de dienstplicht militair. En ik deed op uh, regionaal niveau, Friesland, Groningen, Drenthe, deed ik mijn, mijn sport in atletiek en in, in, uh, in schaatsen. Ja, precies. Dus dus het... En, uh, maar het leger konden ze toch ook wel rare dingen gebruiken om jullie fit te houden? Maar dan weet je als, uh, als uh, soldaat weet je daar niets van. Nee, nee, nee. Dat zit dan gewoon in je eten. Maar, maar nog wat, wij, wij hadden alleen... Nee, we hadden gewoon een opleiding. Ja. En, en, en, en al was ik, ik wil, ik wil niet suggestief zijn. En dat. We zijn in die zin best wel op een gegeven moment gevormd. En fix aangepakt. Maar dat soort zaken die waren, waren naar mijn idee verder. Nee. U heeft wel een, op een andere manier een beetje vals gespeeld, door zich even door een auto te laten rijden. Heeft u uh, enkele jaren geleden onthuld? Tien jaar geleden dan? Uh, ja, maar niks precies, dat heeft u ook niet een... eens wist. Nee, dat was nieuw op dat moment. Ja, ja, en er uh, ja. zijn ook wel boze reacties op gekomen toen, hè? Ja, verbazingwekkend. Ja? ja. Want Want als militair moest je dus inderdaad altijd, uh, wanneer je dus buiten de kazerne was, wel tezins, moest je altijd gezagsgetrouw de instructies van de politie opvolgen. Ik was stip, van dericht. En uh, wat er niet moest gebeuren, een politie En In Vraneker was al de instructie om vier uur gegeven... van iedereen moet van het ijs gehaald worden en hij mag niet door. Henkje ja. Buma, een, een, een, een klasgenootje van mij op de basisschool... Op wat vroeger de lagere school was, ja. in Vraneker... die kwam ik daar tegen, wachtend op mogelijk weer een maatje... om weer verder te gaan. Want iedereen om me heen, ik was met een man of vier, vijf... die stapte af, die had het niet meer, ik kon het niet meer. en anders. We zijn toen samen doorgegaan. We wisten ook dat dus, want dat hoorde je van de mensen langs de kant, dat je dus van de gehaald ja, U dacht, dat weet ik niet, bent in een auto gestapt om die controle te nee, gereden? Nee, even, even mijn verhaal. Sorry. Ja, ja, de, moet, de, tijd gaat, de tijd gaat snel, vandaar dat ik het toch, toch duurt het ook lang, hè? waar. <laughs> <laughs> Zo lang hebben we het niet. Maar goed, hoe ook is, we zijn zelfs, dus toen we dus vermoedden dat het een, een geheime controle was, en we dus het silhouet van een agent zagen in die sneeuwstorm, zijn we zelfs tijgerend, mijn opleiding, als militair, tijgerend om de brug heen, over het wegdek heen... op handen en knieën, zijn we dus de dus brug geweest en passeren. En we mochten ons nooit te pakken laten krijgen. En afgelopen februari ben ik in Oudkerk weer geweest... want dat gebeurde het om 10 uur s avonds. Daar zie je dat de bebouwde kom dus naar de brug toe... dat het een fuik is en je kunt er niet omheen. Je kunt er niet omheen. En je laat je niet pakken. Dus ik ben met een Volkswagen die daar dus stond bij te lichten. Gevraagde hij, wat gebeurt er bij die brug? Toen zei hij, ja, dat, weet, dat weet ik niet, dat weet ik niet. Toen zei hij, mogen wij samen achter in je auto... en mogen we dus van deze kant van de brug... naar de andere kant van de brug. Als, eh, en het, het enige motief daarbij was... Ze zullen ons niet te pakken En bent u dan ook onder de, de stoelen gaan zitten in de auto? Dat ze ja, niet we konden zien? Ja, achterin opgevallen. Echt, op, opgevallen in zo'n ja. zo kevertje. En op die manier bent u die controle ontlopen en op, veilig. Op, en daarna is onmiddellijk in Oudkerk. Ja. Dus naar de brug weer op het ijs gezet en zo. En, en noem dat vals speler, maar ik helemaal niet. Het nou, dus bizarre is natuurlijk dat toen dat tien jaar geleden naar buiten kwam. en die documentaire die we daarover te maakten... viel inderdaad half Friesland <laughs> nee, over. De, ja, de voorpagina ja, maar, van de Leeuwarden Krant werd geëist dat jij je kruisje ging inleveren. Ja, dat is overigens ja. niet ja. gebeurd, hè? Nee, dat voelde ook helemaal niet aangesproken. het. Nee, het, het tekende wel hoe diep dat sentiment over die tocht in Friesland uh, ingebakken zit. En nog altijd. Zo meteen uh, na, ja, ik ben na het nieuws over zegt half drie praten ja, wij met vormen. consul Rob de Vos. En die vertelt hoe ja, ja, hij is... miljarden ja. voor ons land verdient in Amerika. Eerst het nieuws. Dat wordt gelezen door Mark Visser. Radio 1. Het NOS Journaal. Ja.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 Het kabinet moet transparant zijn over de vraag of er bewindslieden zijn die meer verdienen dan de balken en de norm van 193.000 euro bruto per jaar, vindt de Kamermeerderheid. Volgens de AD komt een aantal ministers boven de norm uit. Het ministerie van Middellandse Zaken zegt dat het bericht in het AD niet klopt en komt later vanmiddag met een toelichting. In de Egyptische stad Alexandrië is een appartementencomplex ingestort. Zeker 14 mensen zijn omgekomen. Reddingswerkers zoeken onder het puin nog naar overlevenden oorzaak van de instorting in Alexandrië is onduidelijk. In Rotterdam is een dode haai gevonden in een sloot. Een voorbijganger belde de dierenbescherming dat een snoek in het water zag liggen... maar al gauw bleek dat het om een haai van een meter lang ging. De dierenbescherming denkt dat de haai thuis werd gehouden door iemand... en waarschijnlijk is gedumpt. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. AMB verkeersinformatie. In het hele land is het op de lokale wegen plaatselijk glad door bevriezing... En er is vertraging op de ring A10 Noord richting Almere. Tussen Schellingwoude en Watergraafsmeer, 4 kilometer door een aanrijding. Daar zijn drie rijstroken dicht. Ook een aanrijding op de A16 Rotterdam richting Breda. Voor de Van Brien Noordbrug 2 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. Het verkeer kan beter omrijden via de Benelux-tunnel. Door deze file staat het ook vast op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Kleinpolderplein en knooppunt Terbrechtseplein 6 kilometer. En aan de andere kant op de A20, Gouda richting Hoek van Holland... voor Rotterdam-Krooswijk 2 kilometer door een aanrijding. De weg is daar wel weer vrij. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag hier aan tafel. De Nederlandse consul in Amerika, Rob de Vos, Erik van der Berg van Katholiek.nl. Met Henk Gremsen en Marnex Rollaas hebben we het zojuist gehad over de hel van 63. En met ethicus Guylaine van Tiel gaan we straks praten over de uitspraak van de Brabantse korpschef... die inbraak en verkrachting even erg vindt. U kunt reageren op Facebook via Twitter met de hashtag DIDD. Of u kunt onze website bezoeken, dag.nu.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 Ja, dat is een heerlijke baan. U heeft het uh, vooral dan over water en kunst en cultuur. Maar eerst even de actualiteit. Vandaag uh, was in het nieuws dat New York als eerste de wapenwetgeving aanscherpt. Uh, als Nederlander denkt u dan misschien wel uh, het werd tijd? Of snapt u ook wel dat Amerikanen zo hechten aan hun wapen? De wapenwetgeving? Ja. Ja, ja. ja aan de ene kant wel. Ze zeggen natuurlijk dat is de, de, de, de tweede amendment, zoals dat heet, in de Constitutie. Maar de burgemeester in New York, Bloomberg, is hier heel fel op. En zeker naar de... Schrikkelijke uh, incidenten er geweest, of geen incidenten, maar de moord op schoolkinderen in Connecticut. Is die. Uh, heeft hij eigenlijk dit, uh, dit dossier nog verder opgepakt? Ja. Uh, en be en beïnvloedt daarmee ook Washington. En, uh, ja, ja, voor ons is dat, uh, begrijpen we dat heel goed. In Amerika, kunt u, is het een, ja, want Amerika ligt het heel gevoelig. Kun, dus snapt u nu iets beter dat Amerikanen zo hechten aan hun eigen wapen? Ja, het is een traditie en uh, het heeft te maken met de geschiedenis van, uh, van het land. Uh, maar inmiddels zijn er uh, wapens in omloop. Ja, die, uh, die zijn dermate krachtig. Uh, en en die, ja, die, zijn, die staan ver weg van de, de bescherming van, van iemand van, van huis en haard. Ja. Uh, is dat een cultuurverschil ook, wat u ontdekt dan? Dat je als Nederlander je afvraagt waarom Amerikanen dat nou zo belangrijk vinden. Terwijl Amerikanen denken, ja, dat is gewoon een grondrecht. Ja, dat is echt een cultuurverschil. Ja. Uh, als je de argumenten hoort van waarom die wet niet moet worden aangescherpt... Dan, uh, dat, dat begrijp ik niet. Nee. Nee, maar goed, zelfs, dat maakt zelfs, het vak heel interessant voor een diplomaat. Want als, als alles heel erg begrijpelijk is... dan hebben wij op een gegeven moment natuurlijk geen werk u... meer. Het is ook onze taak om bepaalde dingen uit te leggen. Ja, maar moeten dus echt uw best doen om dat te begrijpen. U bent er ook in, om de Nederlandse cultuur te promoten. Ik dacht, ja, in een stad als New York, nou ja... Daar is al zoveel cultuur. Ja. Zitten ze daar nou te wachten op, Nederlands? Het is het centrum van de wereld. Niet ja. alleen financieel, maar ook op, op, op cultureel gebied. Ja, wat, wat, heeft de, wat kan Nederland daar nog, uh, nog doen? Nou, ik, wat er het laatste cultuurseizoen... vanaf afgelopen zomer tot aan aanstaande zomer... allemaal uit Nederland is vertoond... daar mogen we heel erg, of nog komt... daar mogen we heel erg trots op zijn. Ja, wat voor dingen moet ik nou aan denken? Nou, bijvoorbeeld denken aan het uh, toneelgroep Amsterdam... die een uh, voorstelling, Romeinse tragedies... dat duurt vijf en half uur... drie avonden in Brooklyn, Academy... Uh, of music opvoert uh, en bijna alle drie uh, avonden uitverkocht. En dan spreken ze dus in het Nederlands en dan loopt er een Amerikaanse tekst. Ja? We gaan luisteren in februari naar het Concertgebouworkest. We krijgen het uh, Nederlandse Danstheater. Uh, we hebben uh, Rembrandt uh, uit het Rijksmuseum gehad. En we gaan uh, de tentoonstelling krijgen van uh, het Mauritshuis. Dat dit toch, zoals u weet, verbouwd wordt. En komt het allemaal door nou, nee, dat komt niet rond, uh, want mensen hebben hele goede contacten daar. Maar wat, maar wat wij doen, is juist de verbindingen maken. Uh, bijvoorbeeld, laat ik het voorbeeld nemen, concertgebouworkest Concertgebouw Kerst komt. Uh, wij proberen uh, Amerikaanse media ervoor te interesseren. En, maar uh, dat ze komen, dat gaat buiten u om? Dat regelen dat we ze, ze zelf? En nou, u gaat dit dan is een wereldtournee van het Concertgebouw, dat al, al, uh, geloof al begonnen is... en dat hm. drie keer in Amerika speelt. Oh, ja. Maar wat wij doen, is uh, een deel van het orkest... Vragen om op het consulaat te komen spelen in een ochtend, waarbij we de Amerikaanse media uitnodigen en waar een verhaal wordt verteld door specialisten uit Amsterdam, wat er in 2013 allemaal, dit jaar, allemaal in Nederland en met name in Amsterdam gebeurt. Ja, dus er is wel degelijk ook belangstelling voor die cultuur uit Nederland. U houdt zich ook bezig met water, en daar hebben ze in Amerika de laatste tijd behoorlijk last van van water. For Hurricane Sandy crashing on shore, 60 million Americans will feel its power. The East Coast is being pummeled with the power of a record-breaking superstorm. It's one of the worst storms that has ever hit Atlantic City. Oh my God, it's washed everything away! This city absolutely devastated by Katrina. This situation is very serious and it's going to demand all of our full attention. Ja, orkaan Sandry en van langer geleden orkaan Katrina, 2005 New Orleans. Amerikanen hebben dan te maken met wateroverlast en dan valt het ons als Nederlanders altijd op dat ze daar toch bijzonder slecht op voorbereid zijn. Dat allerlei infrastructuur, waarvan wij denken dat zo'n rijk land dat op orde heeft, dat dat niet zo is. Voor een deel zijn ze heel erg goed voorbereid op zo'n iets, want de, de stad wordt leeg gemaakt. Dus de Amerikanen zijn erg goed in... Uh... In, in de effecten van zo'n zo'n storm zeg maar, uh, opvangen. Mm -hmm. Maar ons verhaal is van, nou, het is beter om, uh, om maatregelen te nemen waardoor uh, de schade zo, uh, zo min mogelijk is. Ja. Er wordt nu geschat op 60 miljard dollar. Terwijl er zijn ideeën over investeringen die gaan tot een bedrag van 20, uh, 30 miljard dollar. En dan zou het gaat dan in dit geval wel om Manhattan. Manhattan beschermd zijn. Uh, ...tegen, tegen zo'n storm. En dan denkt, u, ja, dan denkt u als consul... ...oké, okay, dat kunnen wij goed in Nederland. Ja. En dan, wat gaat u dan doen? Wie, nou, gaat u, hebben, wie gaat u dan bellen? We hebben de laatste... Nou, we, soms, ...en je hoopt altijd dat mensen zelf bellen. En de, We hebben een voordeel gehad natuurlijk... ...door wat er in Katrina gebeurd is... ...en New Orleans en wat Nederland... ...en onze ambassade in Washington... ...op dat terrein allemaal heeft klaargespeeld. Dus, uh, en wij werden op een gegeven moment gebeld. Uh, de dag na uh, Sandy werd ik gebeld... ...door de adviseurs, in dit geval van de gouverneur... van. New York State komen, want het gaat niet alleen om de stad New York, maar ook om de om staat, staat New York ja. en de staat New Jersey. En die zei: geef mij de lijst van alle Nederlandse specialisten op het terrein van uh, zeekustverdediging, uh, waterexperts, bedrijven. Mm -hmm. Want uh, de gouverneur wil dat, uh, wil dat weten, want die wil dus een speciaal programma. Ja, en starten. heeft u dan zo'n lijst in uw computer? Nou, dat heb, dat, dan weet ik waar ik naartoe moet. <laughs> okay. Dat is de waterexpert die we in Washington hebben. En dan ligt uh, de volgende dag ligt daar een. Uh, een lijst met een toelichting van uh, wat, wat zoek je, wie wil ja. je hebben, ja. ja. En leidt dat dan ook uiteindelijk? Want in, ik geloof dat in New Orleans is Royal Haskoning aan de aan de slag geweest en ja. ook nog andere Nederlandse bedrijven. Leidt het ook voor uiteindelijk dan voor werk voor Nederland tot Ja, werk voor ik heb begrepen dat in uiteindelijk in in New Orleans en uh, dus de effecten van Catharina, En dat gaat nog door. Uh, er worden nu ideeën uitgewerkt hoe je zo'n stad eigenlijk helemaal ja, je zou zeggen waterproof zou kunnen maken. Dat is niet in één jaar. Dat, dat gaat tientallen jaar, jaar waarschijnlijk overheen. Ja. Maar wat ik begreep van deze waterexpert, zo langzamerhand... een orderportefeuille van zo'n miljard uh, dollars is, uh, is binnengehaald. Okay. Dus dat is echt heel goed werk. En u, u verdient zichzelf dan ook wel terug? Ja, want dat hebben we niet gekost uh, in de afgelopen, <lacht> ten, de afgelopen nee, zo tien jaar. Dus dat, uh, nee. Ik begrijp ook dat u ook uh, uh, vooral ook steden met elkaar in contact brengt. Ja. Uh, ja. Nou, denk ik jij ja, zo'n zo Amerikaanse stad is toch van iets andere orde dan bijvoorbeeld een stad als Eindhoven. U had, geloof ik, Eindhoven en Philadelphia met elkaar. Nee? Ja, eind, de in, dit oh, geval, oh, in dit geval was het nee, Eindhoven. Nee, dat heeft en Pittsburgh. Niks, met, niks met PSV te maken. Maar uh, oh, Eindhoven en Pittsburgh. het. mensen ja. vragen, me vaak, wat doet een consul? En uh, dan leg ik altijd maar uit dat ik een ambassadeur ben in een grote stad, in een regio. En wat interessant is voor Nederland, toen dus ze New York bepaalde problematiek aanpakt. bijvoorbeeld, we uh, gaan straks hebben we over geweld. Uh, nou, daar zijn ze heel succesvol in geweest. Zijn er lessen te trekken voor Amsterdam, Rotterdam, uh, Den Haag? Uh, het geldt ook voor, we hebben het net over waterbeheer gehad, maar het geldt ook over transport of mm -hmm. over sneeuwval. Ik de laatste parlementaire delegatie die op bezoek kwam in New York, die was geïnteresseerd in hoe krijg je die subway nou uh, aan het door aan het rijden tijdens uh, hevige sneeuwval. Maar het was vast ja. geen Nederlandse delegatie. Ja. Maar die gaan niet zo goed om met sneeuw over het algemeen. Nee, daar moesten ze ook in kijken kijk daar. De <laughs> de <parten laughs> Hoe zij het de doen? Ik dacht dat ging uitleggen. New eigenlijk die hevige sneeuwval. Ieder jaar in de winter. Die hebben een hele machine, die hebben draaiboeken en zo. Die gaan dus terug naar Nederland. Maar dan belt u de burgemeester van Pittsburgh en zegt yes, hello. I'd like to uh, introduce uh, Mr. Rob van Gijzel from Eindhoven. En die zegt wat? Eindhoven? Hoe doet u dat? Nou, maar dat is niet zo, want uh, uh, ik moet het opnemen voor Eindhoven hier. Oh, ja. Eindhoven is ja, een was... <lacht> voorbeeld. is toch een beetje het design center van, uh, van Nederland. Dus dat, dat kennen ze allemaal? Hij heeft een enorme... Uh, uh, ja, uh, hoge bekendheid in, uh, in en rond New York. Maar ik bedoel eigenlijk, ik bedoel eigenlijk hoe, hoe verkoop je een land als Nederland... dat natuurlijk heel klein is vergeleken bij de Verenigde Staten... en dan ook nog een stad uit zo'n klein land? Nou, In dit geval, Pittsburgh voorbeeld, is dat... Wij werden gevraagd um, voor een cultureel festival. Vier, vijf maanden lang in Pittsburgh. En toen dachten we, ja we gaan niet alleen cultuur van Nederland promoten daar. We gaan ook uh, academische samenwerking promoten. Want we hebben hele goede universiteiten, en met name op... Uh, medisch gebied, medische technologiegebied. Toen dachten we, ja, maar wie is in Nederland daar heel goed in? En dan kom je dus uit uh, in Eindhoven hm. en, bij, uh, uh, en bij de burgemeester van Eindhoven. En als je dan op een ambassadeursconferentie, zoals wij vorig jaar, ontvangen bent door Eindhoven, en je krijgt het hele palet te zien wat Eindhoven allemaal niet kan en wat de design-economie allemaal voorstelt, dan, nou, dat gebruik je dan. Ja, en dat werkt. En dat, ik... dat plug je dan in in Pittsburgh. En daar zijn de Amerikanen ook echt in geïnteresseerd dan? Amerikanen zijn, daar zie je. Ja, geen. een ja. hele goede naam in Amerika. Ja, ja, je ja. kijkt verrast maar. Nederland <laughs> ja. heeft een dijk van een uh, reputatie in de wereld. Ja, Staat. nee, dat begrijp ik wel. Maar we zijn ook een heel klein land. En dat is natuurlijk ja. wel. De schaal is natuurlijk zoveel, zoveel kleiner dan, dan de Verenigde Staten is. Ja, maar goed, als je in New York zegt en je hebt het dan over miljoenen, vind ik ook dat je de randstad moet nemen. en Dan zeg je uh, het gaat om Amsterdam, Rotterdam. Uh, Leiden, Delft, uh, Den Haag. Uh, alles kun je binnen een half uur bereiken. Ja, maar ambassadeurs dus, zijn ook altijd iets positiever dan de werkelijkheid toelaat. Zij, de ambassadeur die er gisteren was. Dus dat bedenken wij niet, maar dat, uh, dat werd gezegd gisteren. Ja, maar ja. die was jonger dan ik. <laughs> <laughs> ik probeer zo realistisch mogelijk te zijn. Zijn we dan te bescheiden over onszelf? Ja. Ik bedoel, komt, volgende week komt er een missie van Amerikanen. van het Massachusetts Institute of Technology naar Nederland. met zakenlieden. Die gaat kijken. En die zegt: Amsterdam als stad waar dus die. De internettechnologie, de apps die ontwikkeld worden. Dat staat op zo'n hoog niveau en dat is zo interessant. Er zit zoveel dynamiek in. Jullie Nederlanders weten niet hoe goed je daarin bent. En dan, nou ja, dat is wel mooi... Dat is een soort Calvinisme van jullie. Uh, en dan denk je dat dat de vanzelf... naar Van de kijk Erik van den Berg, ja, die is katholiek. <tog> ja, ja, dat wel goed. Ik heb wel eens begrepen dat de katholieken in Nederland zelf Calvinistisch zijn. sommige ja, dat dat, uh, ja. ook dus minder bescheiden zijn ze ja, ja, wij moeten ja. een beetje meer... Amerikanen scheppen natuurlijk wat meer op, maar wij, wij kunnen daar best wat van leren. Stilte. Volgens dirigent Jan Willem de Vriend. Ik kan mij muziek zonder stilte niet voorstellen... Muziek komt voort uit stilte. En dat kleinste moment voor de inzet van de Vijfde symfonie van Beethoven. Die stilte van die fractie van een milliseconde die je hebt voordat er papa-papa pa, pa, pa begint. is vaak al een spanning die, die ongelooflijk is en wat je alleen in de stilte bij muziek kan hebben. Als ik denk aan de matthäus Waarbij gezegd wordt op een gegeven moment 'Aber Jezus zwiek stiele De stilte voordat dat zinnetje wordt uitgesproken, is als ik er al nu over vertel, krijg ik al kippenvel over me heen lopen. Zo ongelooflijk krachtig kan stilte zijn. Ik vind dat je in een stilte na een stuk, als het laatste akkoord geklonken heeft... en het is een mooie uitvoering geweest... in die stilte daarna kan je voelen of de muziek je inderdaad echt geraakt heeft... of de muziek je veranderd heeft als mens... of de muziek je wellicht een completer mens gemaakt heeft. Voor mij is daarom stilte een van de ja, allerkostbaarste momenten in de muziek... en eigenlijk ook voor mij persoonlijk. In deze maand van de spiritualiteit staat het thema stilte centraal. En dit is de dag, daarom elke dag iemand over zijn of haar fascinatie voor stilte. Dit was dirigent en winnaar van de Radio 4-prijs, Jan Willem de Vriend. Morgen het laatste deel met schrijfster Meam van der Vecht, die stilteavonden organiseert. Deze week maakte de SGP schoorvoetend bekend dat ze vrouwen in de toekomst op de lijst zal toelaten. Nadat de partij door de rechter was gesommeerd om te stoppen met het uitsluiten van vrouwen van de kieslijst. Uit een peiling van het programma De Vijfde Dag blijkt nu dat de helft van de SGP-raadsleden daar eigenlijk helemaal niet zo moeite mee heeft. En één zo'n raadslid die hebben we aan de telefoon, Gijs van Leeuwen, fractievoorzitter van de SGP in Houten. Goedemiddag, meneer van Leeuwen. Goedemiddag. Zou u graag een vrouw bij u in de fractie hebben? Jawel hoor. En in de Tweede Kamer? Ja, als het bij mij kan, moet het ook in de Tweede Kamer, hè, als je dat logisch doortrekt. Ja, nou maakt het SGP-bestuur maandag bekend het algemeen reglement van de partij te wijzigen. Maar het beginselprogramma intact te laten, gaan, ja. we, gaan ze wel ver genoeg dan, wat u betreft? Nou, kijk, als je de discussie in de partij volgt, dan is het van belang uh, dat je... Uh, want er zitten toch twee stromingen, uh, u duidde dat net ook al aan. Uh, twee stromingen in de partij, en ik vind het... Uh, op dit moment uh, de meest uh, goede en juiste route om dat op deze wijze te doen. Ja, Niet, niet, uh, niet de, de zaken te laten polariseren, bedoelt u? Nee, kijk, um, kijk, voor welk probleem was dit de oplossing? Uh, want zo uh, moet je het natuurlijk ook zien. Uh, is het nou iets wat de SGP heeft geëntameerd? Hè? Dus uh, is dat nou iets wat enkel vanuit de SGP is voortgekomen? Deze hele discussie. Dat is niet het geval. Het was een een, een, een discussie die extern is, uh, is uh, opgeleid. Uh, en waar wij natuurlijk wel bij betrokken zijn. Yeah. Uh, maar het is niet zo dat ik uh, duizenden vrouwen op het van... in de nagels heb zien staan. Nee. om voor hun rechten op te komen. SG SGP-vrouw -SGP in dit nee. geval. Maar dat ik heb me, ik niet kan, nee, maar ik kan me wel voorstellen. als u zelf zegt van ik heb er niet zo moeite mee. Dat u, bent u dan misschien toch ook een klein beetje blij. dat dan door druk van buitenaf er wat verandert in de partij? Nou ja, kijk. Uh, ik had het liever gezien dat wij uh, de discussie volledig in de partij hadden gevoerd, zonder druk van buitenaf. Want dat is uh, in beginsel nooit goed. Um, maar nee, waar, ik, was ik, dat ook gebeurd dan, zonder druk van buitenaf, denkt u? Ja, dat, dat, daar ben ik van overtuigd. Uh, kijk, je ziet toch uh, ontwikkelingen in de maatschappij. Kijk naar onze jongeren. Uh, daar zie je ook veel meer uh, vrouwen actief dan in het verleden. En ik ben ervan overtuigd dat uh, dat vanuit die partij vanzelf was gekomen. Het is alleen op dit moment versneld door die nogmaals externe discussie. Ja, ok. En dan moet, je altijd uitkijken, dan moet je altijd uitkijken dat op het moment dat, je, uh, uh, dat het een externe discussie is die slaat op je eigen club, uh, dat dat niet escaleert. Hè? Dus dat je de buitenwacht te snel wil en uh, dan vervolgens uh, intern uh, het misgaat. Bent u daar bang voor? Nou ja, kijk, uh, dat, uh, dat moet u zich voorstellen. Uh, ik, ik, ik, uh, bijvoorbeeld, je kan goed rondkomen en dan gaat hij wat anders zeggen. Van, Gijs, uh, je moet dit of dat uh, in, je in, je uitbesteding, uh, in je uitgavenpatroon doen, excuse, doen. Dan zeg ik, joh, dan moet je lekker zelf naar je eigen zaken. Maar niet met mijn zaken, nee. hè, daar ga ik zelf over. Ja, maar bent u bang... nou, in, in, in die ja, zin maar... moet je het zien. Ja, maar bent u bang dat nu de partij denkt van ja, natuurlijk van buitenaf, nu sluiten we de rijen? Of denkt u dat de discussie toch wel door zal gaan? Ik, uh, ik, ik, ik ga ervan uit dat wij uh, de rijen sluiten. Maar het zal altijd wel uh, een discussie blijven. Het staat in, in ons beginselprogramma. En ja, ik, ik sluit niet uit dat we daar in de toekomst ook nog over komen te spreken. Die discussie zal, zal er blijven. Goed. Maar ik ben wel ontzettend blij hè, dat we op dit moment uh, deze route hebben kunnen nemen. En ik hoop ook hè, dat de SGP daarin... Uh,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 Frans Herens, de nieuwe politiechef van Oost-Brabant... werd door Omroep-Brabant gevraagd wat hij erger vindt. Inbraak of verkrachting? En hij gaf dit antwoord. Als je kijkt naar de impact op slachtoffers... de ene voelt zich buitengewoon lichamelijke integriteit geraakt... Hè, bij een verkrachting. Dat is ongelooflijk erg wat je kan overkomen. Maar een inbraak heeft ook grote, enorme impact op een slachtoffer. Je kan ook situaties waarbij je overvallen wordt in je eigen huis... waarbij je een wapen tegen je hoofd gedrukt wordt. Dus de, de eenvoudige keuze, vind je dit belangrijker of dat erger... Uh, ik vind het allebei erg, dus vandaar mijn antwoord. Het is allebei verschrikkelijk. Ilene van Tiel, ja, enige ophef ontstaan over deze uitspraak... want ons gevoel is toch dat verkrachting veel erger is. Hoe luister jij naar uh, de politiechef, Frans Heris? Um, ik luisterde naar een politiechef die net begonnen is... en die uh, een interview had met een collega-chef van West-Brabant... die ook net begonnen was. En die de Telegraaf haalde met de uitspraak dat de boetes veel te hoog waren. En deze politiechef die heeft nogal weerstand opgeroepen... door op deze vergelijking uh, zo te reageren. Twee beginningsfouten? Eh... Um, uh, ja, als, voor, ik denk dat, dat als je het hem kwalijk neemt, dan uh, zou je kunnen zeggen dat het een beginnersfout was. Ik denk eerlijk gezegd dat hij, uh, hij heeft namelijk een prioriteitenlijst gemaakt waarin woninginbraken heel uh, erg bovenaan uh, staan. Ja. En ik denk dat hij daar nogal uh, op gefocust was. En daarom uh, dit antwoord heeft gegeven. En ook heeft benadrukt hoe ingrijpend een inbraak kan zijn. Ja, en ik denk niet dat hij bedoeld heeft om te zeggen... dat uh, uh, verkrachting even erg is als uh, de fietsen die uit je schuurtje worden gehaald... op het moment dat je een weekendje weg bent of zo. Hè. Hij noemde ook echt het voorbeeld van een gewapende overval in je huis... En nou, in beide gevallen is er natuurlijk echt acuut uh, gevaar voor mensen en uh, brengt het ernstige schade toe. Ja. Het zijn allebei erge dingen, maar de politie ja. moet wel degelijk keuzes maken als ze gaan opsporen. Ja. Vind je dan dat ze daarin uh, verschil mogen maken? Uh, uh, natuurlijk stelt de politie prioriteiten. Hij zei in ditzelfde interview ook we vergelijken leed niet... En toen dacht ik, nou dat klopt niet. Want dat doet de politie natuurlijk wel. En terecht, want zij stellen prioriteiten... Uh, wat zij doen aan handhaven. Waar ze snel op afgaan en waar ze wat meer tijd uh, voor nemen. Um, en of daar... waar ze helemaal niet achteraan gaan. Of waar ze helemaal niet achteraan gaan, inderdaad. Um, en uh, uh, dus daar maak, uh, maken ze zeker onderscheid uh, tussen uh, verschillende delicten. Um, maar die, die prioriteiten worden ook deels lokaal bepaald. Dus voor een deel uh, doet de minister dat in samenspraak met het OM... En de politie stellen ze prioriteiten. Wat gaan we dit jaar aanpakken? Daar staat woninginbraak ook bij in het plan van de politie op dit moment. Overigens in hetzelfde lijstje als ze zedemisdrijven. Um, en lokaal kunnen dan de prioriteiten aangepast worden. Er wordt bijvoorbeeld gezegd seksueel geweld is aan de orde van de dag in bepaalde stadsdelen in Amsterdam. Ja, dat bleek nou, ook deze week uit onderzoek. Hè? Dat bleek ja. ook deze week uit onderzoek. Nou, de politie zal daar uiteraard uh, meer uh, mankracht inzetten op het uh, ja. voorkomen met name van delicten daar. Maar in het wetboek van strafrecht wordt uh, verkrachting zwaarder bestraft dan inbraak. De gemiddelde verkrachting en de gemiddelde inbraak dan maar even. Dan zou je ook kunnen zeggen: op grond daarvan zou de politie meer prioriteit moeten geven aan verkrachting. Um, nou, de politie is er niet? niet om te straffen. Hè? Die is ook voor de, voor de wet, wethandhaving en voor de opsporing. Ja, ja. Dus ik denk ook dat ze moeten kijken waar zijn we het meest kansrijk... om dingen te voorkomen of uh, om mensen op te pakken. En tegelijkertijd vraag ik me echt af of een gewapende overval in je huis... niet even zwaar bestraft kan worden ja, als daarom, een verkrachting. Daarom, dus, daarom zei ik de gemiddelde ja, inbraak en de gemiddelde ja, verkrachting. Nee, ja, kijk, een, een, echt een vrij onschuldige inbraak die zal veel lager gestraft worden. Ja, en terecht. Dat lijkt mij wel, ja. ja. ja. Uh, nog even naar het onderzoek in Amsterdam. Daar ja. werd van gezegd dat er veel jongens zijn die zeggen van ja, als meisjes daarbij lopen op een manier die zij dan als sletterig omschrijven, dan vragen ze erom. Ja. Ja, dat is natuurlijk ernstig. Er schijnt, althans ik weet niet of het er veel zijn, er is een groep laag opgeleide allochtone jongeren uh, die met name dat soort ideeën erop nahoudt. Um, en uh, nou daar, uh, dat is uit onderzoek gebleken en daar is ook uh, nu aandacht voor. En zeker als je hoort dat het echt aan de orde van de dag is, seksueel geweld... dan denk ik dat het goed is dat uh, onder andere de politie... maar ook andere, allerlei andere maatschappelijke organisaties uh, zich daarmee bezighouden. Ja. En tegelijkertijd moeten we ook weer zeggen dat als het gaat om het verschil tussen verkrachting en inbruik... dat het ook een, een heel uh, tijdelijk uh, iets is. Hè? Want verkrachting was 70 jaar geleden veel minder erg dan nu. Althans, uh, in de delictomschrijving en de straffen die je daarvan kunt krijgen. Okay. Ja, ik las inderdaad van, nou ja, vroeger was uh, verkrachting binnen het huwelijk nog niet eens strafbaar. Met andere woorden, we zijn er wel op vooruit gegaan. Ja. Uh, het delict blijft natuurlijk hetzelfde. Ja, ook in dus, de beleving, ja? Ja, dat, ik weet niet of daar ooit onderzoek naar gedaan is. Maar ik kan me haast niet voorstellen dat de mens zo anders is geworden. Dat, uh, hè, misschien praten we er minder uh, snel over vroeger. Of was er minder openheid over. Maar ik vraag me af het, of de impact daarvan echt verschilt. Ik zou daar hmm. geen uitspraak over kunnen doen, maar... Nee. Uh, Ander aan tafel ik... nog over de uitspraak van de Korpschef, de, de, de die zegt van uh, verkrachting en inbraak is even erg. Ah, maar niks. Nee, het is volkomen duidelijk dat, dat, dat, dat daar een verschil zit, tussen zit. Ik bedoel, een, een eenvoudige verkrachting bestaat niet en nee. een eenvoudige inbraak wel. En dat is natuurlijk het grote verschil. Dat zegt dat wat. Ja, ik vroeg me even af. Uh, misschien kun je daar iets over zeggen. Uh, de keuze tussen een pragmatische prioritering ten opzichte van een ethische prioritering, kun je daar iets over zeggen? Het ja, lijkt heel erg pragmatisch te zijn. Um, nou, ik denk wel dat uh, zij uh, omschrijven... en dat zou je ethisch kunnen noemen op het moment dat het echt een levensbedreigende situatie is... of een, een persoon acuut in gevaar is... dat geeft prioriteit boven situaties waar dat niet zo is. En dat, kun je, dat is toch eigenlijk wel een ethische prioritering... omdat dat in ernst uh, groter is. En dat is niet alleen, maar puur pragmatisch zou zijn als je zegt uh, iedereen die het dichtst bij is. Uh, of waar we het beste signalement van een dader hebben, daar gaan we op af. Maar zo redeneert de politie niet. Uh... Goed. Wij zijn uh, bijna bij het nieuws van drie uur. Uh, we nemen afscheid van Rob de Vos, Marlix Koolhaas, Henk Gemser en Erik van den Berg. Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid. En zometeen na het nieuws praten we met Rut Jakot over haar nieuwe show uh, Lady on Stage. Tot zo.